personeel van de bootverhuur trof de jongen alleen op de boot aan. Volgens het kind was zijn moeder in het water gesprongen om te gaan zwemmen, maar kwam ze daarna niet meer boven. Het weer, het koelt af tot een graad of 13. Vanochtend valt er nog regelmatig een bui. In de loop van de middag is het vaker droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.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 chez sache de retour J'ai de retour. the dark through the door through where no one's been before but it feels like the world we're gonna make True And so-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 You my come home